Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken zorgt storm Dara deze ochtend voor problemen. Op Schiphol zijn meer dan 100 vluchten geannuleerd vanwege de harde wind. Ook zijn vliegtuigen vertraagd, zoals deze man zag. We zouden vliegen om, ik weet niet, uh, 9 uur, maar hij was vertraagd uh, naar 2 uur. We zagen wel dat alle andere vluchten geannuleerd waren, dus we voelden een beetje de bui hangen. Ook het treinverkeer heeft last van het slechte weer. Bomen en takken zijn op het spoor gewaaid. En op de weg loopt niet alles soepel, de A15 bijna. Nijmegen is dicht vanwege een geschaarde vrachtwagen en ook lag de veerboot naar Tessel een tijdje stil vanwege hoogwater. Het is Rusland opnieuw gelukt om de Europese straffen te ontwijken... die zijn ingesteld na de inval in Oekraïne, blijkt het onderzoek van Nieuwsuur. Dit keer kon Rusland onderdelen kopen voor een groot project... waar de Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards bij betrokken is. Dat gebeurde bijvoorbeeld via een Duits bedrijf, vertelt mijn collega van Nieuwsuur. Dat maakte de schroeven of de, de propellers die het schip als het ware voortstuwen. Uh, en geconfronteerd met de data zegt dat bedrijf... Nou ja, ook opnieuw, hè, de logistieke route van de leveringen loopt uitsluitend via Damen. Het bedrijf, dat, dat, uh, dat, dat Duitse bedrijf, dat schrok wel enorm van, het, van hetgeen wij ze lieten zien. Ja, ze hebben het Nederlandse bedrijf om duidelijkheid gevraagd. Damen zegt dat ze er niks van weten. En de Noorse terrorist en massamoordenaar Anders Breivik... heeft gezelschap gekregen in zijn cel. Twee cavia's komen bij hem wonen. Hij klaagde erover dat hij zich eenzaam voelt in zijn isoleercel. Volgens deze dierenexperts kunnen cavia's wel helpen... om de boel wat op te fleuren. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat het voor deze meneer uh, een heel plezierig iets is... wanneer hij een aantal levende wezens om zich heen heeft... die uh, in ieder geval uh, anders tegen hem aankijken als mensen... Dan, dan zal het wederzijds worden en dan kan dat betekenen dat hij zich minder eenzaam gaat voelen. Anders Breivik zit een lange straf uit die kan oplopen tot levenslang. Hij had al een Xbox om te gamen en mag ook een aantal foto's van Fjorden gaan ophangen. Het weer dan, vooral langs de kust nog altijd flinke windstoten dus, tot 100 km per uur. In het midden en noorden geldt daarom code geel. Hier en daar valt een bui, de zon komt er af en toe ook nog tussendoor en het wordt vandaag een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land met uitzondering van het zuiden... komen zware windstoten voor. Na 4 7, dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij de Schiphol Tunnel staat een te hoog vrachtwagen... voor de tunnel. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook... vandaar 7 nog dicht vanuit Zaanstad naar Hoorn... bij Afrit A. Van Hoorn, half uur vertraging daar. En de N307 Hoornkampen Kampen... is in beide richtingen tussen Enkhuizen en Lelystad... dicht voor vrachtwagens en auto's met aanhanger in verband met de harde wind.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 Morgen in alle vroegte op de pier van IJmuiden... trots zeer kou en wind. Waarom? Waarom? Om onze goed heiligman uit te zwaaien natuurlijk. De lege pakjesboot probeerde stampend en bonkend... het onstuimige zeegat uit te varen... terwijl onze ouders sinds tegen de wind in... op het dek stonden te bellen met het Spaanse thuisfront. Ik, ik ving in elk geval allemaal Spaanse kreten op, vrij vertaald... Ik kom eraan! Ik mag gelukkig weer naar huis! Of iets van die strekking. Waarschijnlijk tegen zijn vrouw, Sinterklaasina. Ik, ik, ik stond er vrijwel alleen. Er liep wel een hond, maar zijn baasje zat verderop... in de auto te wachten tot het beestje leeg was. Niemand. <lacht> er was verder helemaal niemand. We halen de man in elke stad, dorp of gehucht... enthousiast binnen, alsof het Sinterklaas is. Met hoopvol gespannen kindertjes, gezang, burgemeesters... en wat niet meer, maar daarna niets. We sturen de eerste de beste bootvluchteling... uit Verweggistan nog niet zo terug. Maar de Sint wordt zonder een behoorlijk afscheid... terug de woelige zee opgestuurd. Ik begon dus om het toch een beetje officieel te maken, te zingen. Uh, dag, Sinterklaasje. Dag, dag, dag, dag, lieve Piet. Dag, ja, dag. Ik doe het ook niet. Ik, ik ga niet in mijn eentje staan zingen. Zelfs die hond stond me raar aan te kijken. En ik zag in mijn ooghoeken dat Sinterklaas al oh, de kajuit was ingedoken. Ik schaamde me kapot. echt Ondankbare honden zijn we allemaal. De buiten is binnen en de gullegever ziet maar hoe die thuiskomt. Oké, okay. het was en vroeg, en koud, en winderig, maar vast en zeker was de ene helft van Nederland wel intussen al lang met hun cadeautjes en bonnetjes onderweg naar de Mediamarkt. Gamma, Douglas, de Sarah, Louis Vuitton... Christine Leduc, You name It om te ruilen. Want het was net niet het juiste merk. Het nieuwste model of de goede maat en, en, en de andere helft was druk bezig om lekker te cashen... door een goed bedoelde cadeau zo snel mogelijk... op Marktplaats of Vintage te zetten. En ik snap het ook wel. Weer happy socks. Weer hetzelfde geurtje. Dus het is niet echt verrassend. En, en die sneakers en die hoodie waren geen echte originele adidas'ers... maar Chinese neppers in elkaar gepunkt door een paar oeigoeren. Dat, dat ons Sinterklaasfeestje gisteren geen succes zou worden... had ik eigenlijk al door bij de traktaties. Die waren waarschijnlijk nog van verleden jaar. De, de speculaasbrokken en pepernoten waren slof. Op de schuimpjes uit het strooigoed brak je ze wat je kiezen. En op de zelfgemaakte chocolademelk zat een enorm dik vel... zo taai als een keukenhandschoen. Ik kreeg ik het gewoon niet door Flik. Echt niet, hoor. Het was niet weg te krijgen. Sinterklaasfeestjes kunnen eigenlijk alleen maar tegenvallen... Je stelt je er veel van voor, verheug je erop, en op de cadeautjes... en vooral op de gedichten en de surprises. Maar ja, niet iedereen is even gul of origineel of creatief. Ik ben ook weer zo verwend met een gedrocht van een gedicht... en een surprise waarvan ik geen idee heb wat het voorstelt. Maar dat weten we, makers zelf waarschijnlijk ook niet. Ik zie het maar als kunst, abstracte kunst, altijd goed. En ik moet natuurlijk ook weer niet zeuren... Er was in ieder geval nog enige moeite gedaan... om er tenminste iets van te maken. Wat ik al niet voor surprises gehad heb de afgelopen jaren. Ken je die van zo'n schoenendoos volgepropt met watten en stroop? Ja. Zodat je in de rest van de avond, de avond de hele avond kleeft... en overal aan blijft plakken. Of zo'n zelfgekleid pispotje met een mix van koek en pindakaas... wat op babypoep <lacht> moest lijken. En in dat soort dingen moest ik dan graaien om het cadeautje te vinden. <lacht> Nee, wacht even. Dat noemen ze dan het heerlijk avondje. Eh? Nou, nee, nee, het is wel even lekker. De surprise die ik gisteravond kreeg leek een soort matte klopper of een vliegenmepper. Ik heb nou, geen idee. In het gedicht, we kijken, hoor. Ik heb het hier. Wacht even, hoor. Even horen. Je, uh, je houdt niet van padel. Pa, nee, je houdt niet van paddelen. Dat kan de sintje wel vertellen. Nou, dan maar niet. Dan padeller, ik wel met Piet. Ja, dit is toch niets, jongens. Ja. Dit rammelt aan alle kanten. Ja, dat is toch wel een meisje. Ik vind het complete onzin. Ja, die gaat in de verzameling cryptisch onbegrijpelijke rijmelarij. Ey, ook op het cadeautje zat ik niet direct te wachten. Maar ja, daar gaat het ook niet om. Nee, want als je met z'n allen een te klein bedragje afspreekt, loodjes trekt en geen verlanglijstje inlevert, ja, dan kan je natuurlijk ook geen zieke merkartikelen verwachten. En dat hindert ook niet. Maar wat ik nou heb gekregen... Ik, wat is het? Een pureeprakker? Een appelsnijder? Die je ook voor peren kunt gebruiken. Oh, wacht even. Misschien was de verpakking wel het cadeau. Nou ja, la laat maar. Het past in ieder geval uitstekend bij de andere onnodige keukenspullen. Naast de paprikapletter en de anti-huiluienhakker. Ja, die kast met nutteloze overbodige cadeaus... die raakt steeds voller. Wij noemen hem gekscherend. Dat had je nou niet moeten doen, kast. Wat er niet allemaal in zit. Een broodbakmachine, een rijstomer. Een aangekoekte racletapparaat. Een niet meer schoon te krijgen plaat. Maar daarom heet het natuurlijk ook jakkie. Sommige dingen zijn nooit gebruikt. Of slechts een enkele keer. Een niet werkende eierkoker. Had mijn nichtje meegenomen uit Mozambique. Bleek het een peniskoker te zijn. Stond verkeerd op de verpakking. Ja, een slagroom en specieklopper in één een volledig onbruikbaar, inklapbaar mini-wasmachientje. Er kan maar een halve liter water in en een paar sokken. Oh ja, en, en een robotstofzuiger. Handig, zeiden ze. Zo'n ding, dat denkt zelf na en vindt de weg door je hele huis. Nou, dan is dit er met een heel laag IQ. Hij stond <lacht> al na een kwartier stil. had zich klemgezet tussen de tafel en de stoelpoot. Nou, hij denkt misschien zelf niet goed na, maar toen ik hem wilde bevrijden... beet hij keihard in mijn hand. Ja, zeg. Nou, dat was, hij was er echt niet van gediend. Toen zijn batterij leeg was, hebben we hem zonder kleerscheuren... in de nutteloze kast gezet. Als ik een, iemand iets moet geven waar ik een aan heb... geef ik deze hap graag een Harry cadeau. Ik heb voor de zekerheid wel een sticker op al die spullen geplakt. Mocht ik ze nog eens iemand cadeau willen doen moet het niet degene zijn van wie ik die rommel heb. Het scheve gezichten, bonje in de familie... voorkomt genante situaties. Het wordt hoog tijd voor een nieuwe billykast van Ikea. Want hier kan praktisch niets meer bij. Alhoewel, die zit dan ook weer binnen de kortste keren vol. Want nog even, dan is het kerst. En dan komt de volgende ja, laning er alweer aan. Nou, waarvan we allemaal weer roepen... Oh, wat handig zeg, wat leuk! Nou, wat enig! Zeg. Hoe kom je erop? Super bedankt hè? Smok, smok, knuffel, knuffel. Dat had je nou niet moeten doen. Maar het, jongens, dit kan toch niet eeuwig zo doorgaan? We gaan ruimte. Nee, we moeten ruimte maken. We gooien alle nutteloze, overbodige cadeaus weg. Zo komt er weer ruimte in de... dat had je nou niet moeten doen. doenkasten. En misschien blijft die verlopen van leeg. Ik begin enthousiast te worden. Huh? Lekker alles weggooien. Geeft ook ruimte tussen je oren. en Echt een lekker opgeruimd gevoel. Heeft iets geen nut meer? Of hecht je geen waarde ergens meer aan? Hup, weg ermee. Is iets niet meer je maat? Of inmiddels hopeloos ouderwets? In de kliko. Weggooien slecht voor het milieu? Amohula. Schoon milieu, haha. Schoon schip maken zul je bedoelen. achtelijke hebben dingetjes, gooi weg. En die, dat had je nou niet moeten doen, kast. Huppakee, weg ermee. Het is bijna afgelopen met de wegwerpcultuur. Dat is gewoon niet langer meer te doen op de... Het vreedt maar energie en het milieu gaat er aan. Dus is het met de Cultuur, zo wat gedaan. We gooien niks meer weg, dat raakt nu uit de tijd. Maar voor het zover is, wil ik nog graag het oogstuk kwijt. Gooi me weg. Gooi me weg. Hoor je wat ik zeg, hoor je wat ik zeg, hoor je wat ik zeg, gooi weg. De hogere BTW, de stijl op de TV, en in één moeite door de quiz van een B. Dan alle DDT, die vallen in de zee, en ook die in de kamerfractie van de VVD. Gooi weg, weg, weg, weg, gooi weg, weg, weg, weg. Hoor je wat ik zeg, hoor je wat ik zeg, hoor je wat ik zeg, gooi weg. Het hele nieuwe schiffel met die walgelijke jets, Die dingen zijn ontzettend achterhaald en ouderwets. We gaan zich naar Brazilië en Japan, boterpets. Gooi weg, weg, weg, weg, gooi weg. Zeg, hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Hoor je weg? De banken in de binnenstad die werken op mijn gauw. De meesten zijn gaan plunder bij een overval. Dus staan ze dan al eigenlijk gewoon voor iemand Gooi Hoor Gooi weg! Yeah. Hoor weg weg, weg, weg! Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Hoor je, zeg, hoor je weg? Mijn vrouw, mijn ome Kees, m'n is zonder vlees. en worden de EO-medallen. Gooi wat ik zeg, gooi. Weg! Er is de altijd studiegeld, dat is een schandelijk feit. Of die 500 gulden wil ik absoluut nog kwijt. En verder trouwens ook de hele universiteit. Gooi, weg! Weg! Weg! weg. Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Gooi weg! Gel de competitie sfeer, de hele welmeer, en alle satellieten in de straat ons weer. Het overdollarfeest, het nieuwe kabinet, ja. dat blijft gewoon hetzelfde, dus het wordt gewoon weer weg. Gooi weg, weg, weg, weg, weg. Gooi weg, weg, weg, weg, weg. Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Gooi weg. En dit is dan het einde van die die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 Dat ik het niet op genoemd is werkelijk te kras. Het hele rotte en corrupte menselijke ras. Gooi weg, weg, weg, ja. Yeah. Gooi weg, weg, weg, weg. Gooi wat ik zeg, gooi wat ik zeg, gooi wat ik zeg. Gooi weg. En dit is dan... Ja, dit was echt het einde. Jasperina de Jong, het einde van de wegwerpcultuur. Uh, na afloop van de heerlijke conferentie weer van... Hanny, zo herkenbaar met al die cadeautjes waar je niks mee moet. Ik had, ik had dan vroeger, had ik uh, wat jij zegt, hè, ook zo'n kast. Zo'n zo stellingkast had ik dan in de schuur. Daar zette ik dat allemaal neer en dat vond ik dan de juffe cadeautjes. Weet oh, ja. wel? Als er iets wat op school was of zo, dan ja. zochten we daar... Mocht... Mochten ja. de kinderen daar iets uitzoeken om mee naar school te nemen voor de juf. Dan hadden we dat ook meteen. Nou, voorafgaand aan jouw conferentie hadden we geluisterd naar Dotan met Home. En uiteindelijk dus Jasperina de Jong met het einde van de wegwerpcultuur. Ik kijk even naar de klok en dan zie ik dat we richting het halve uur gaan. En dat betekent dat we weer naar een gast gaan... Uh, het is vandaag een dame, we hebben haar straks aan de telefoon, want ze woont hier een eindje vandaan, maar ze heeft hartstikke leuk nieuws. Het, gaat, het heeft te maken met het oudere songfestival en uh, zelfs nog met de finale en daar heeft ze wel het een en ander over te vertellen. Nou is ze zelf ook zangeres en ze is ook bekend van de televisie, ze heeft uh, meegedaan met diverse programma's op de televisie. Ik ga eerst een mooi liedje van haar draaien. Uh, ze heeft een, een lied geschreven, Prachtig Amsterdam heet dat. Dat gaan we nu opzetten en ondertussen ga ik contact met haar zoeken. En dan hebben we straks een gesprek met Joki Berendonk. Prachtig Amsterdam van Joki. Amsterdam In het ochtendlicht Amsterdam Nu nog in evenwicht Geen mens op straat Langs de grachten stil Alleen de dam Is al een duiven teel Amsterdam heeft nog even rust Amsterdam Nog even onbewust De dag breekt aan Nog even dan Is het voorbij En kom jij weer op gang Mijn stad Sluiler nog maar zacht Net pas uit de nacht, ben jij nog, oh zo mooi Geen rimpel of een plooi, droom nog maar wat door Leg je hoofd toch op één oor Want de dag begint Wat jij er ook van vindt Amsterdam met de eerste trim Amsterdam nu nog wat slecht bij stem want met een nacht nog in je hoofd voel je je nog wat lichtelijk verdoofd. Mijn stad sluimer nog maar zacht. Net pas uit de nacht ben jij nog o oh zo mooi. Je hoofd toch op één oor Want de dag begint Wat jij er ook van vindt Zoals jouw dag begint zo mooi en eens gezien, was waarvoor ik kwam, naar prachtig Amsterdam. Amsterdam. De schitterende ode aan onze prachtige hoofdstad, zoals die altijd was. Het begint allemaal een beetje te veranderen, iets minder prachtig wordt die met de dag, maar... Als je Amsterdammer bent, dan blijf je het prachtig vinden. Uh, dit nummer werd gezongen en is geschreven door Joki Berendonk. En als het goed is. Heb ik. Heb, nee, als het goed is. Heb ik Joki aan de telefoon. Klopt dat? Dat klopt, goedemorgen. Kijk Dolly. daar is ze. Hi Joki. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen Honey. Goedemorgen. <laughs> goedemorgen. <laughs> goedemorgen Jokie. Ja, ik moet er het nummer. Ik een kanttekening doen, uh, Dolly. Wat moet je even doen? Even een uh, even iets uh, een even kanttekening. Meer, wat je net zei. Ja. Oh, heb ik iets ik verkeerds heb... gezegd? Nou, het is, wel, het is wel mijn nummer. Het is natuurlijk uh, de showstopper van uh, mijn uh, voorstelling ooit in het Betty Asphalt complex Jokjespeel naakt. Ja? Ik heb het niet zelf geschreven. Oh, meen je dat nou? Ja, ik word het nee, echt een tekst uit jouw hart, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, het is wel uit mijn hart gezongen, maar uh, het, is, uh, het is een vertaling van uh, Mad Dusk, Every Mother's Sun, volgens mij. Ja? En het is, uh, het is in het Nederlands vertaald door Wim uh, Herstel. Ah! En die heeft mij ooit na een uh, talentenjacht uh, in een café in Amsterdam uh, gezegd: uh, Dit is niks voor jou, Jook. Jij moet daar theater in. Ja. En uh, ik heb een heel mooi liedje. Wil je daar iets mee? Dus zo, zo is het gekomen. Dus het is niet op nou, gutje. Weer wordt geleerd. Weer wordt ja, geleerd. Hartstikke goed. Goed dat je dat even verteld hebt. Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik zeg, Jokie, ik, eh, hartstikke fijn dat je bij ons eh, in de uitzending wilde komen. Want er staat ons iets heel moois, of jou eigenlijk, iets heel moois te wachten, hè? Ja, ja ik, uh, ik ben me zeer aan het voorbereiden op uh, de grande finale van de 33ste editie van het Oudere Songfestival op 15 december in Amsterdam. Uh, toevallig gaan we morgen repeteren met, uh, met uh, het achtkoppige orkest. En, en dat is ook een van de hoofdredenen waarom ik uh, ooit ben meegaan doen met het Oudere Songfestival. Ja, want je, je, je, bent, je bent zelf ook finalist, hè? Ja. Ja, ja wat ja, leuk, joh. Ja. Wat leuk. Voor het vierde jaar heb ik het uh, zo ver geschopt dat ik uh, wederom in de grande finale sta. Ja, en, en je zei met een achtkoppig orkest? Ja, uh, en uh, ik ben natuurlijk... Uh, um, Allround artiest zeg maar, dus ik, ik zing al, uh, nou ja, mijn hele leven uh, in, in, in het land, yeah. maar eigenlijk uh, altijd, uh, nou bijna altijd met uh, orkestbanden, met mijn eigen banden, yeah. met de geluidsman, en bij het oudere songfestival uh, wordt je begeleid in eerste instantie de voorrondes door uh, pianist uh, Kees van Sandwijk. Yeah. en uh, hoe verder je komt in de wedstrijd, des te groter wordt, uh, en, dus als je dan in de prefinale staat, dan is het een uh, een combo, ja. het uh, Oudere Songfestival Combo. En op 15 december uh, zit er een achtkoppig orkest. Oh, wow! Uh, en alle arrangementen worden speciaal door Kees gemaakt. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is voor, uh, voor uh, artiesten die veel met, een, met bandjes zingen, uh, een, een groot feest. Dus dat is een van de hoofdredenen geweest dat ik zei: Ah, dat ga ik doen. Ja, leuk. Zeg, uh, ja. Joke, ik, ik duik er even in. Ik ben Beb. Ja. Hallo, goedemorgen. Ik heb, ik heb zo zitten lezen. Jij, jij praat er ja. zo luchtig over. Maar er waren 13 voorrondes door het hele land, ja, heb ik gelezen. Ja, er zijn, er zijn uh, 150 kandidaten of zo. Jo. Die, uh, ja, iedereen. Kijk, het enige criteria die er is bij het Oudersongfestival is dat je 55 plus bent. Ja. Uh, als je dat bent dan mag je je opgeven of je nou wel of niet kan zingen of een hobbyist bent of het gewoon leuk vindt of het om te maakt zingen om niet, uh, nee het maakt allemaal niet uit als je maar een hart hebt voor, uh, voor muziek en dan uh, mag je ook je eigen nummer zingen dus je mag zelf kiezen, er wordt niet voor jou gekozen. Dus het gaat van opera naar hard rock naar kleindienst, ja. naar pop. naar uh, nou, En dan uh, kom je in een van de vele voorrondes. En, uh, ja, het, is een, het is een hele organisatie. Het, uh, het geloof ik, zeg Jokie. Uh, ik, ik ken jou voornamelijk met Nederlands Lied. Maar nu heb je toch gekozen voor, voor mij ook inderdaad... een prachtig nummer van Janice Ian, At 17. Ja. Vanwaar deze keus? Um, in eerste instantie uh, had ik um, een Nederlandse vertaling van Joke Portugies. Dat is mijn regisseuse van Joke Speelt Die yeah. Hij had um, uh, My Blood van Direct uh, vertaald naar mijn bloed. En uh, dat zou ik gaan doen. En dat hebben we in de uh, Tour de Champ. Uh, dat zijn... Um, uh, ...hele leuke middagen voor uh, de verzorgingshuizen in het land... ...met de finalisten of de pre-finalisten van het Oude Songfestival. Uh, ...die uh, zorgen dan voor een muzikale middag... ...heb ik dat samen met Kees geoefend... ...en uh, op een of andere manier werkte die niet... ...en toen ben ik uh, gaan denken van nou, dit, dit gaat er niet worden... Nee. ...en je mag zolang je in de, voor, uh, de voorronde zit... Mag je nog wisselen van die? Okay. Als je eenmaal een ronde voor, uh, door bent, dan, dan moet je bij je uh, wat anders dan bij het je. Het ja. gek. Van al die arrangementen die je ja, ja, blijven ja, maken. Ja. En, um, en ja, toen kwam ik bij Ed Fenning. Uh, dat is uh, al mijn hele leven, of mijn hele leven, vanaf dat ik uh, bij de pick-up zit en de plaatsen draai van mijn ouders, uh, is dat uh, mij blijven hangen. Ja, het schitterend en, liefde. En, en, en niet eens door Janice Ian zelf. Nee. Maar door uh, de vertaling van uh, Connie van der Bos. Ja, wij waren vroeger ja. heel Nederlandstalig. Uh, ja, ja, dus, ja, ja. En, en, en Connie van der Bos heeft in die tijd een, een hele LP van Janis Ieren vertaald naar het Nederlands. Ja, ik herinner me. En, uh, en toevallig was Ed 17 geen vertaling. Want die is weer vertaald door uh, de tekstschrijver of zo van Astrid Nijs. Ah. En die Nederlandse vertaling, daar kreeg ik kromme tenen van. Dat oh, okay. echt, Ja, die vond ik nou niet zo. Prachtige mooie zinnen, maar ook zinnen dat ik dacht, ah. Dat Even dat te ver ging. gezocht. Maar dat is een kwestie van smaak, natuurlijk. Zeg, je je en... vertelt dat er heel veel finalisten waren. Ja. En er zijn er nu, voor die grande finale in Amsterdam, 16, 16 dacht ik nog. Hè. Ja, uh, nou 16 over 16 ja, 16 acts of 16 liedjes en uh, de kandidaten, en soms zijn het 18 kandidaten, omdat er ook, je mag je ook opgeven met een duo. Ja, een duo. ja ja ooit was er ook een, een duo in de finale, hè? Honing en nog wat, ja. Ja, ja, ja, die, die hebben zelfs uh, uh, Hollands Katern gehaald dit jaar. En, en die zingen waanzinnig twee, drie stemmig uh, soms. Als ze met z'n drieën zijn. En ze zijn nu met z'n tweeën overgebleven. Dus we zijn met 17 mensen. Hartstikke leuk om te doen. Je, je bent een hele drukke vrouw, Jokie. En, en je ja. bent een, je bent gewoon eigenlijk een artiest. Je gaat nu ja. als zangeres erin, maar je bent cabaretier. Ja. Je, je schrijft, je ja. doet, je doet ook heel veel uh, socia ja, sociaal gericht werk. Um, je stort je toch weer, en dat is inderdaad, je gaf het zelf al aan... voor het vierde jaar in dat Senioren Songfestival. Wat is de ja. drive voor jou daarin? Um, nou, het, het, het hangt samen uh, een aantal dingen. Uh, in eerste instantie was het uh, het spelen met live uh, Ja, dat zei je. Dat is natuurlijk uh, heel ja, bijzonder. Live he? dat, is, ja. dat is geweldig. Uh, is ook heel overweldigend, uh, moet ik zeggen, Bert. Want er komt steeds meer geluid bij. Uh, ja, en hou dan je liedje maar eens klein. Dus dat is best wel... Daar mogen uh, niet met oortjes zingen. Nee. Dus uh, het is echt... Je wordt helemaal... Uh, ...opgenomen in het orkest... ...en dan, dat is echt wel een... happening zeg maar een, een, hè? Een, ...wat je he? moet leren. En, en nou. Nou goed, dat is, dat is best wel, best wel pittig. Uh, dat, uh, en ik, wilde zo gra ik wil zo graag nog steeds... ...maar het lukt maar niet... Uh, ...af van uh, uh, de zenuwen... ...mee te doen aan een wedstrijd. Uh, zoals je al zei, ik ben cabaretier. Ik ben ja. Uh, Nou ja, ik... ik, ik, ik, ik, ik je bent ik, schaam ik schaam me nergens voor. Nee. Ik, durf, ik durf alles ja. behalve wedstrijden. Ja, behalve als het een wedstrijd is of als iemand gaat zeggen of het wel of niet goed is. Dus als het beoordeeld wordt nou, hè? Uh, met cijfers, dat vind ik echt. Uh, zodra er een tafeltje is met vier <lacht> mensen, dan, uh, des te uh, dapperder dat je het al voor ja. vier jaar doet. Maar nog bijzonderder dat je ook nee. vier jaar finaliste was bij de finalisten hey. behoorde. Ja, want hoe groot de scène ook is en hoe ik zelf het enorm terughoor in mijn... Uh, he, ze ze, ze plaatsen allerlei filmpjes, omdat je natuurlijk kan stemmen op ons en ja. iedereen moet naar je kunnen luisteren. Uh, denk ik van, oeh daar, oeh daar, oh joh, oeh de hele tijd. <laughs> ja, maar zo kritisch als je naar jezelf kijkt, ziet niemand het. Dat is net ik als in de, dus de spiegel kijken, onze ogen gaan meteen naar de zwakke plek. Ja, ik, ik, ja precies. Nou ja, goed. Dus, dus dat. En je zou toch denken van, nou, je, he, je loopt tegen de 60 vrouw vrouw uh, uh, scheidt een dronken naadje. Maar dat uh, is, is niet zo. En uh, nou ja, dat dus, dus dat was een aspect. Uh, en de eerste keer dat ik daar kwam, het is zo'n warm nest. Uh, het, is. Ja, hè? En het zijn allemaal mensen met een ongelooflijk groot hart voor muziek. Ja. Maar ook het hoeft allemaal niet. Het is allemaal uh, ja, prettig. Het zijn allemaal mensen van 55 plus. Dus we ja. hebben ons leven, eh, een beetje, zijn we zijn aan het leven. Dus we weten precies wat er belangrijk is in het in het leven. Dus ja, het is gewoon heel erg... Fijn. Ja, wat ik er ook wel bijzonder aan vind... en ook wel een lastig ding voor de jury... is dat het alle uiteenlopende stijlen zijn... die daar worden, ten gehore ja. worden gebracht. Ja, het is, uh, het is werkelijk... Ga nou maar kiezen wat dan... ja, werkelijk de winnaar is... Nou, ja, de, de voorzitter al 33 jaar, volgens mij, dat is uh, Ben Lansink. Ja. Die, uh, die ken ik zelf uit, uh, uit mijn tijd dat ik uh, veel uh, voorstellingen deed in het uh, Betty Asfalt uh, complex. Hij was daar um, uh, nou ja, algemeen leider van alles en nog wat. en um, ja, Die zegt gewoon elke keer opnieuw als hij uh, voor de kandidaten staat en hij moet zeggen wie er wel of niet door is of wat dan ook. Het is, maar net, het is een momentopname. En zit er een andere jury, dan, dan zijn het andere kandidaten. Die doorgaan. Ja. Dus het is maar net. Het is maar net um... De smaak van de, van de jury komt hier om de hoek kijken. Hè? Ja, Want je oh, kunt dit nauwelijks oh. op techniek en alles beoordelen. Het is zo uiteenlopend. Ah, zeker, e ook dat, maar het zijn allemaal mensen, echt rotten uit het vak. Het is ja. echt. De oudere songfestival is echt huge. Het is echt heel erg groot. Uh, dus ze pikken niet zomaar even iemand van de straat die toevallig eens een keer een talentjacht heeft gewonnen. Het zijn echt, hè, ik geloof, nee, als, kijk maar eens op de site uh, oudere songfestival. Ah, ik heb en, gedaan, ja. Ja, nou, dan zie je, dan wie, zie je het. Zit. Zeg, ik las een paar jaar geleden dat jij bij de jongste behoorde. Vond ik leuk om te lezen. Ja. Um, hoe liggen de leeftijden dit jaar? Uh, nou, het is van 55 tot, tot 88? Uh, 88. Is het ja. ook zo? Is de oudste deelnemer 88? Uh, dit jaar uh, zou ik dat even niet zo weten, okay, nee. uh, want John Spoel heeft uh, natuurlijk dat was altijd de oudste. Ja. Die is ons helaas uh, vorig jaar komen te uh, ontvallen. Joh. Die is overleden. Uh, die ja, die speelde ook uh, die uh, jaar, jaar in jaar uit, maar die had een ongelooflijke uh, mooie harde baritonstemmen ja. en een Fantastische kerel, dus dat was altijd oud. En dan hebben we natuurlijk Ferdinand nog. Uh, die kan niet meer meedoen, want ze, ja, met alle respect voor Audi wordt dus nog moeilijker. Het wordt om van A naar B te komen naar de Absoluut. Plekken, te komen. Absoluut. En jullie kwamen meedoen. door het hele land ook, hè? Je hebt overal ja, die voorrondes gehad. Het is joh. een ja, het is een landelijk uh, songfestival en ja. ja, ze hebben hele korte lijntjes met alle mooie theaters in heel Nederland. Ja, bijzonder. En, uh, dat gaat van Groningen naar, naar, naar, naar Zeeland, naar Amsterdam, naar, ja, maar de, de kandidaten uit Groningen vinden het ook wel fijn als ze een voorronde mogen doen uh, bij hun in de buurt. Ja, dat is dan wel maar, even lekker. Uh, ja, ik krijg... En voor jou, is het in de buurt, de grand finale. Ben je zenuwachtig? Ja, ja. Ik heb al gezegd, ik ben altijd zenuwachtig. Maar hoe is het nou? Voor het vier jaar finalisten: Amsterdam, ja. je plek en dan. Ja. Voelt het? Ja, nou ja, uh, nu, nu nog niet, want nu is het alleen maar allemaal leuk. Maar uh, als het morgen, ja, zelfs morgen met het repeteren, hè, want morgen ja. gaan we dan voor het eerst uh, repeteren met de grote band? Kijk, het feit weet je dat het uh, uh, noem je dat? Uh, allemaal mensen van overal zijn, we hebben geen weken om te repeteren. Nee. Het is echt Je moet voorstellen, morgen uh, krijg je één of twee keer de kans uh, om het te spelen met het orkest. Want de andere kandidaten zitten ook te wachten. Het duurt ja. van tien tot één. En dat is het. Ja, dat en is, dan, het, ja, dat is vijf, niet veel, nee. Vijf, dat bedoel ik. Ja. Het wordt aan elkaar vijf, vijf, gepraat door Maria Kraaikamp, Cabretier. Uh, ja, Die is ja. er morgen ook al. Het is al echt dan echt een soort generale, denk je? Nou, het is. Uh, uh, ja, zo, zo kun je het wel voelen. De generale is eigenlijk op uh, 15 december. Dus morgens komen wij vroeg bij elkaar. En dan uh, doen we het nog één keer, dus morgens, dat is eigenlijk de generale. Ja, vandaag is echt een beetje fi-tunen. En ja, Maria zal vandaag, uh, uh, of morgen erbij zijn om uh, ja, weer wat dingetjes op te schrijven van alle kandidaten. Zij is een, een ongelofelijke droge ja. uh, uh, <laughs> presentatrice. Ongelofelijk van van nature depressief. Nou, maar ze is, ja, ze is, uh, ze, is, ze is heel droog en inderdaad. Ja, in de, uh, richting het, uh, het depressieve, maar ja, daar moet je juist, juist om lachen. Dan maar hebben we het wil nodig. ze moet natuurlijk wel haar feiten op het papier hebben. Dus uh, ze gaat dan met iedereen een praatje maken. En, uh, ja, ik vind het, het uh, ik, ik zit me helemaal in te leven in jullie. Uh, van diezelfde generatie. En ik denk wel bij mezelf... dat moet toch wel heel bijzonder zijn. Al die oude geroutineerde rotten... die morgen voor ja. dat orkest gaan staan... en die het ja. gewoon maar even doen. hè, Zonder ja, allerlei bedoel, technische vloefjes. En... Ja, dat bedoel ik. Dat is best... Uh, dat is een, ja, dat is een heel, hele, hele beleving. Maar ja. zelfs ook gewoon mensen... die tot nu toe het nog niet hebben geduld... of die er opeens bij zijn. We hebben nu okay. een kandidaat. Zij ja. heeft Pearl. Zij doet... Um, uh, wat doet ze nou ook weer... Um, When a man loves a woman. Nou, wij staan echt op het puntje van onze stoel. En we dachten van, hoe dan? Waar kom je ja. ineens vandaan, joh? Ja, maar... Waar heb je al die jaar gezeten? Tch. Met een hele ziel en zaligheid. Ja. Schreeuwt ze dat liet eruit. Het is echt waanzinnig. Waanzinnig. Ja. Ja. Goh. Jokie, wat rest ons hier met z'n drieën? Om jou te zeggen, meer dan succes. We dragen jou, uh, we, we, we sturen allemaal straaltjes naar jou toe. Om jou uh, ja. richting dat erepodium te krijgen. Maar ik vind het al zo ontzettend dapper dat je gewoon meedoet. Want dat is, en, en een finale plaats is natuurlijk al prachtig. In zo'n grote verscheidenheid van, uh, van artiesten. Is het trouwens... Uh, uh, Jokie, is het uh, ja. uh, voor mensen gewoon toegankelijk? Zijn er kaartjes voor uh, te ja, koop? Zeker. Of... Ja? Het allermakkelijkste is gewoon om even naar de website te gaan... van het Oudere Songfestival. Ja. Dat is www.ouderesongfestival.nl. Dus ja. Hoe simpel kan het zijn? En dan uh, ja, ga je gewoon even door, um, door uh, de pagina heen uh, klikken. En dan kom je bij uh, een link waar je de kaartjes kunt bestellen. En uh, de finale is in uh, um, uh, Theater Amsterdam, zo heet het. Theater Amsterdam. ...op de Dansige Kade... ...makkelijk te parkeren op zondag... ...gratis parkeren... ...parkeergerijs nou. in de omgeving. Uh, dus, uh, en, en de kaartjes zijn 22,50... Um, ...dus dat is ook nog wel uh, te doen... ...en ja, wij beloven jullie... In ...een uh, ongelooflijke... Breed schalen aan, uh, aan, aan gezelligheid, muziek die middag. Het is, uh, het is even een zit, want het, is, het begint om twee uur en rond een uur of vier, kwart over vier, dan uh, gaan we allemaal eventjes naar de foyer en dan is het de jurybraak en dan komt het hele publiek nog één keer terug voor de uitslag. Ja. Dus uh, het, uh, het, is, het, is een, het is een lange middag, maar, uh, nou ja, je geen maar een bijzondere is. middag. Ja. Een bijzondere middag. Ja, waar ja, ik oh. zeggen je maakt dan wel wat mee natuurlijk. Hè? Je krijgt dan wel wat te horen, te zien en uh, je zit lekker. Lekker droog, lekker warm en uh, wie ja. doet je wat? He? En het is een mooi en modern theater, het bestaat nog niet zo heel erg. Ja, het is ook nieuw hè? Altijd in de Lamar. Ja, ja. maar uh, soms dan, dan, dan, wisselt, dan wisselt het. Ja, ja, ja, ja. Nou hebben jullie ook altijd een uh, wedstrijd, uh, koppelen jullie uh, vast, uh, waar, waarbij je vrijkaartjes kunt winnen. Dat is dit jaar ook weer geweest. Dat vind ik zo grappig hoe, hoe jullie, uh, of hoe dat gedaan wordt. Uh, ja, dat dat komt, is eigenlijk een initiatief van mijzelf. Uh. Oh. Uh, ik ben natuurlijk de oprichter van uh, Stichting Leef, voor je het vergeet. Ja. En uh, wij uh, als stichting uh, uh, wij concentreren ons op uh, gezelligheid voor de ouderen en hun mantelzorgers. Ja. Nou, wat is er leuker om als mantelzorger of als ouderen uh, iemand mee te nemen naar een uh, gezellig middagje theater. Ja. Dus uh, ja, dan uh, kun je via Facebook. De trekking is nu geweest. Dus de, Was gisteren, hè? Uh, dus, ja, de ja. winnaars zijn bekend. Ja. Uh, wat ze nog niet weten, dat, uh, jullie hebben een scoop, is dat ik... Iedereen die zich opgegeven heeft, uh, het laten winnen. Oh, wat, wat goed uh, van je! <laughs> <laughs> ja, Zat iedereen vol altijd... spanning gisteravond te kijken ja, naar je? Joh, maar, ja, maar weet je, het is, het is, uh, ik moet het een beetje om de hand houden. Want de stichting is natuurlijk gewoon, hè, die moet op de centjes letten. Ja. Dus stel, je, stel je voor dat 400 mensen zich gaan opgeven. Ja, dan, ja, dan, dan heb je. Ja, ja dan moet je gaan kiezen. Ja. Ja. Maar, maar dit was uh, iets, in totaal van 16 of zo. En want het is ook best een, uh, met alle respect, een hele onderneming. Om uh, als ouderen van, uh, naar het theater te kunnen komen. En iets ja. te kunnen regelen. Ja. Um, dus ik heb iedereen gewoon laten winnen. En, uh, ah, wat lief. lief en je. dan uh, gaan, we, gaan we in de pauze gaan we even een drankje doen. En dan uh, ontmoeten we elkaar even op de foto. En, leuk, uh, leuk. Gaat dat volgend ja. jaar misschien ook weer gebeuren, denk je? Nou, uh, dat, dat zeker. Want ze doen het al 33 jaar. Dit is de 33ste editie. Ja, uh, he? Ik heb wel in de, in de wandelgangen gehoord... dat het volgend jaar een klein beetje aangepast wordt gaat worden uh, in verband met uh, dat Amsterdam 750 jaar bestaat uh, en en ja de gemeente Amsterdam is natuurlijk een hoofdsubsidiant uh, van het oude Songfestival, dus dat zal, maar dat weet ik niet zeker. Dat heb ik in de wandelgangen. Ja, maar ik, ik bedoel eigenlijk de wedstrijd. Hoe bedoel je, van het winnen van een kaartje? Ja, voor de mantelzorgers met een uh... Ja, zeker. En de, ja, want de... dan, de, dan, de, dan ja. wil ik toch wel even vast aangeven. Mensen, let een beetje op dat als het weer tegen het eind van het jaar loopt. Het, waar, waar kunnen mensen de informatie daarover vinden? Op Facebook of iets? Of, uh... ja, de, oh, ja, op social media, op Facebook. En dat heb ik eh, tegenwoordig heel eh, modern gelinkt aan Instant. Gram, ja. ja de ja, ja, ja, ja, ja, ja. volgen geloof ik. Maar, dus op Facebook is voor mij het grootste platform. Leuk. Daar doe, doe ik pas een weekje voor of twee wekjes voor dat uh, uh, de Finale is. Dus ja. volgend jaar pas weer. Ja. Dat doen we altijd. En of ik nou win of niet, dat maakt me geen zak uit. Uh, als ik niet, uh, als ik niet uh, in de finale sta, dan ben ik er gewoon. Ja. En dan, uh, dan, dan begeleid ik zelf de mensen. En nu doen een aantal uh, vrijwilligers van de stichting dat. Omdat ik natuurlijk een, Ja, een ja jij staat nog achter de, de, de police. Die stichting Jokie, nog even de naam. De, uh, de stichting Leef, komma, voor je het vergeet, uitroepteken. Hartstikke goed. Stichting Leef voor je het vergeet. Nou ja, zeker voor ons, uh, voor, voor ons generatiegenoten is dat toch wel eens eventjes iets om elke dag tegen jezelf te zeggen. Hè? Leef voor je het ja. vergeet. En jij gaat uh, vooral genieten, Jokie. Je gaat vooral genieten. Want uh, dit is jouw hart, jouw ziel, jouw zijn. En jij staat ja. straks op een podium met live muzikanten, dat wordt hem. Dat wordt ah. hem. Ik hoop het. Ik hoop het. <laughs> We gaan voor je duimen. We gaan ja, voor je duimen. Dank ja. En als ja. ik dan toch nog even reclame mag maken. Als het me niet lukt, de vakjury of de publiekjury. of wat dan ook, kun je ook op ons stemmen. Kijk aan. Ja, er is een, er is een stempool. En dat moet je ook maar even zoeken op de website of ja. op, uh, op Facebook. En dan kun je de drie uh, favoriete kandidaten kun je, uh, stemmen. En het zou leuk zijn als ik wederom. want dit zou de derde keer zijn op vierde de internetprijs zou winnen. Oh, en, ja, het uh, leuk. Uh, ja, maar goed, dat heb je aan jezelf te danken. Hè, want ik leg de hele nacht, dan leg ik de appen, stem op mij. Stem op mij <lacht> dan ben je niet meer. <lacht> nou, je bent, je bent goud eerlijk. De bezigheidsprijs. Ah, ja. <lacht> het, het gaat erom dat het Oudere Festival nog steeds, steeds meer naamsbekendheid krijgt. dat Leuk. Iedereen weet ja. Hoe leuk dit is. Dus uh, kijk, ja. en als ik dan uh, zo'n plak krijg, is dat leuk meegenomen. Maar, maar dit zijn gewoon hele ja, belangrijke dingen: dat, uh, dat het. Niet alleen maar de grijze plaag is, maar gewoon een enorme, succesvolle, talentvolle generatie. Die er nog Precies. steeds is en die zich nog steeds laat horen. Ja, het is hem. Dat is hem. Ja. dat is hem. Dat heb je goed gezegd. Dank je. Ja, je ja dat weet. kan je in onze Bep wel overlaten hoor. Nou ja, ja, ja, ja. dat kan. Dat. Jokie, heel ja, ja, ja. veel bedankt voor dit gesprek en voor alle informatie. En we hebben het al gezegd, we zenden je allemaal straaltjes toe. De uh, winner takes het al. en je hebt ja. zoveel goed gedaan, ook door al deze mensen die als mantelzorger uh, de, de bejaarden nu daar dat theater in kunnen slepen. Nou, er zijn ja. van die gezichten wie goed doet goed ontmoet, dus uh, het is je gegund meid. Dank je wel Zo is dat Daar sluiten wij ons bij aan zover. hè Hanny. Succes ja. maar vooral veel plezier. Ja, ja zo is dat het. Is dat is belangrijk. Oké. Ja, zeker. Dat, hij, ja. Oh ja, dat, hoor, dat hoor je te zeggen. Ja, je, je mag nooit ja. die... ik, ik vind ja. voor onze generatie Break Leg nog een beetje Link. Die, ja. zeg, ik ja, nee, dat, dat, die zeg ik niet. <laughs> Break Hip. <laughs> we geven ons geen klolen. Dat doen we niet. <laughs> dag Joke. Die, die ene knie die het nog doet. Doe je ja. Dag Dank je ook. Dag. Dank je wel. En wij gaan door met een nummer van Spargo. Hip, hap, hop. You'll be all Zo'n nummer waar je super vrolijk van wordt. Hè? Hip, hop, hop. Het is, het, het ja. is niks. Maar, ja. Ja, als het maar hop is het. Ja, als het maar hopt, hè? <laughs> oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan uh, naar het uh, nummer uh, van de sidekick. Liedje van de sidekick. Maar, ik moet je eerlijk zeggen, daar is die. Ik moest hem weer even opzoeken, want hij stond niet meer in mijn playlist. Nou ja! Nou ja, zeg, wat maar krijgen we ja, nou dan kan toch? Wat nou toch? Ja, dan loopt natuurlijk alles weer anders. Dan sluit het niet netjes aan, hè? dan moet je het vol lullen. Hè? Zal ik het even vertellen waarom ik het ja, maar? Koos, hè? Wacht even, wacht even, wacht even. Wacht even. Oh, even, ja. even, even, even. Even de tune. Even. Ja? ja, de tune, ja. De, de tune. Hey! hey. Heb hem dan voor. Hey, ja, Han, het liedje van Honey. Ja, nou, ik had vorige keer, dat is al die ja. twee weken geleden, had ik van Simone. Dan hadden we, uh, had ik iets? Ja, had ik van Simone. Ja. Had ik, uh, ik red me wel uit de hospitaal. Prachtig, verbeelding. Dus, sprak ja. we André die dat geschreven heeft. En vandaag heb ik gekozen voor Red mij niet van uh, Maarten van Roosendaal. Ja, heeft is ook ooit, zo uh, de. Annie heeft geen prijs meegewonnen. Die is he? helaas niet meer onder ons. Maar het gaat over uh, dat je ieder in zijn eigen waarde moet laten. Dat ieder zijn eigen keuze mag maken. En dat je een ander niks op moet brengen. Daar gaat het eigenlijk over. Kijk, de tekst spreekt voor zich. Daar hoef ik verder niks van te zeggen. Maar ik vond het ook een mooie eindejaarsgedachte. Nou, nou dat, heel, dat ben ik helemaal met je eens. Dat ben ja. ik helemaal met je eens. Dus uh, op verzoek van Hanny Maarten van Roosendaal met het prachtige nummer red me niet leg een steen onder je kussen brand voor mijn pat een kaars slacht een lam maar red mij niet zet een rare muts op Briefjes in een uur Voorspel de toekomst Maar red mij niet Laat je baard staan Ach man, laat je baard staan Maar red mij niet Trek een jurk aan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 Straten. Zeg dat het lukt als je maar wilt. Ga op je knieën tot ze blauw zien, maar red mij niet. Laat mij je mijn zee gesloten. Laat mij de draad vol slagen kwijt. Aan gezelligheid ten onder richting tijd, uit volle post op weg naar nergens, zonder reden, zonder doel, met mijn zeden en de zonde en mijn angsten voor gevoel. Laat mij mijn kont tegen de grip, laat mij dit goddeloze lied, heb jij je handen maar ter hemel. Redt mij niet, redt mij niet, redt mij niet, redt mij niet, redt mij niet. Ja, wat een fantastisch artiest was het. He, Maarten van Roosendaal. En helemaal, ja, dit nummer was natuurlijk weer galoos passie van die man, hè, ja, hij zong. Oh, Ongelukkig. fantastisch, fantastisch, ja. fantastisch. Het klopt allemaal goed. Ja. Ja, echt, hè? Ook die bas van uh, die Egon ja. erbij. bij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, echt uh, kippenvel. Nou ja, wat hij eigenlijk zegt, zit zo'n boodschap in. Want Alle strijd die we nu hebben, en wat ook polarisatie wordt genoemd. Het zijn ook allemaal mensen die menen dat zij het echt bij het goede eind hebben, en anderen willen redden. Ja. Niemand gaat uit kwaaie zin met elkaar discussiëren, denk ik dan. Iedereen denkt, ja, maar ik bedoel het toch goed, ik doe het toch goed, en ik wil jou toch redden. ...van jouw wangedachten. Mm -hmm. Dus dit vind ik wel heel mooi hoor, dit nummer Han. Goed gekozen. Ja, ja, ja zeker We hoeven elkaar niet te redden. Helemaal ja, we ja, maar ja. in zijn waarde. Ja, ja. ja. ja kon dat maar hè, op deze aarde. Nou, de waarde. kon dat maar. Ja. Zeg, lieve dames, uh, lieve luisteraars... ...het einde van het tweede uur is alweer zeer nabij. We hebben nog één minuutje... Dat betekent dat we, als we straks het, het, het nationale nieuws hebben gehoord en de reclameboodschappen. Dan we voor, dat we voor het laatste uurtje voor de komende twee weken bij jullie zijn. In dat laatste uurtje gaat Hanny ons de cultuuragenda brengen. Dus wat is er allemaal in onze regio te beleven op cultureel gebied? Nou dat is weer zat. Uh, we krijgen nog wat zandvoorts nieuws van onze BEP. En ja, we zien wel wat er gebeurt. Een sidekick liedje nog? Uh... Uh... Ja, ja, mijn sidekick liedje. Ja, ook nog. Ja, oké. Okay. En uh, eigenlijk uh, draai ik alleen maar sidekick liedjes natuurlijk. Hè. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja. Maar goed, ik heb wel weer een aardige uitgezocht, geloof ik. Maar in ieder geval, uh, mocht u nog een verzoeknummertje hebben... dan hoor ik dat graag. Laat me dat even weten via uh, Messenger of WhatsApp of... Uh, Whatever, of bel het even door naar de studio 5730393. En um, ja, we gaan. Uh, we zijn te laat. Doei, tot zo. Kabel op 104.5. <laughs> en in de eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.